Jobboot met het NOS-journaal. In 2011 is mishandeling dan in het jaar ervoor. Er kwamen bijna 1000 meldingen binnen, een stijging van 16%. Het landelijk platform Bestrijding Ouderenmishandeling schat in werkelijkheid jaarlijks ongeveer 160.000 ouderen te maken krijgen met mishandeling. In 40% van de gevallen is de mishandeling psychisch. Ongeveer een kwart van de ouderen wordt lichamelijk mishandeld en nog eens een kwart wordt financieel uitgebuit. Daders zijn meestal kinderen of kleinkinderen en partners of ex-partners. De kangeroe die problemen veroorzaakte op de A27 bij Houten is doodgeschoten. Het dier reageerde niet op verdovingspijltjes. De politie besloot daarom hem neer te schieten omdat hij het verkeer in gevaar bracht. Rond vier uur vanochtend kreeg de politie een melding binnen dat het dier bij de A27 was gezien. Toen het niet lukte om hem te vangen, werd er een dierenarts bijgehaald. De kangeroe was van iemand uit Houten. De BM's oppositieleider Aung San Suu Kyi heeft aan het begin van haar rondreis door Europa... de internationale gemeenschap bedankt voor de toenadering tot haar land. Dat zei ze bij aankomst in Geneve, waar ze een toespraak houdt bij de VN-organisatie de ILO... Sochi is voor het eerst sinds 1988 in Europa. Ze stond bijna 15 jaar onder huisarrest. Bij de laatste parlementsverkiezingen in Burma won ze een zetel. Na haar bezoek aan Genève reist ze door naar Oslo, waar ze alsnog de Nobelprijs voor de Vrede krijgt uitgereikt. Die won ze in 1991, maar toen mocht ze het land niet uit om de prijs op te halen. De Spaanse rente loopt verder op. Vanochtend is het gestegen naar 6,9 procent. Dat is een nieuw record. De oplopende rente is het gevolg van de afwaardering door Moody's gisteravond. Beleggers hebben er kennelijk weinig vertrouwen in dat de steun voor Spanje uit de Europese noodfondsen een oplossing biedt voor de problemen in vooral de Spaanse bankensector. Het weer volop zon alleen in het noordoosten wolkenvelden. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer file. De brug staat daar open. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat voor Sliedrecht 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 I'm They do. Keihard onderuit Het is dus als een schip en zijn bij de kapitein Ben je net een beetje leuk weg van de kade of ben je weg, gaat het anker al weer uit U ziet soms om niets, soms om van alles Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom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 Ja, op zekere The fan.